Aan de B-verkeersinformatie, er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor afrit Bunschoten, 3 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor knopend Velpenbroek, 4. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knopend Grijshoort en Afrit Wageningen, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht.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 Goedemiddag, net voor de onderbreking kwam Ajax op voorsprong tegen Heracles. Bas tegelijk. Het was er nog net in de uitzending, Jansen dus het doelbedachte zijn naam. Maar de actie aan de linkerkant was goed van Ebecilio die de bal meekreeg. De tegenstander van Ebecilio Breuker zich in Velden of Wegen meer te bekennen. Pasveer moest komen, kwam ook wel het wippertje. Zeg maar de punt van het strafstofgebied vanaf de linkerkant ging over de doelman heen. En Jansen twijfelde ik denk terecht of die bal erin zou zijn gegaan. En besloot toen maar het zeker voor het onzekere te nemen van dichtbij de bal het laatste zetje te geven. En zo staat Ajax tegen Heracles op een 1-0 voorsprong. En als Sim de Jong ogen in zijn rug zou hebben had hij gezien dat aan de rechterkant, maar hij keek dus naar links. Usbilis totaal vrij stond naar balverlies van Heracles op het middenveld. En dan had hij zo door kunnen lopen. Maar ja, dat kon hij nu ook wel. Maar hij had geen bal bij zich. En deed dat dus, maar niet. 1-0. Ajax en na een half uur. Waalwijk gaat zich langzamerhand een beetje opmaken voor Europa. En die. <laughs> ja, is het al bijna vakantie? Nou, oh, kijk eens naar de stand. Kijk eens ja, stand. nee, het gaat uitstekend. En ze spelen ook beter dan Ado Den Haag. Staat met 1-0 voor. En uh, er wordt iets in mijn oor geroepen, maar ik weet niet wat. Maar. Uh, uh, het balbezit in ieder geval voor Van Peppe. Voor RKC Waalwijk. Die uh, de mooie voorzet gaf. Waar nee met de 1-0 door uh, kon scoren. En dat is de stand die nog steeds op het scorebord staat: 1-0 voor RKC Waalwijk tegen Aardur-Den Haag. Vlaanderen's mooiste, Gio Lippens. Thomas Leuclerc op kop bij het peloton. Hij probeert weg te rijden. Zat wat te frunken trouwens aan zijn oortjes sinds de afgelopen Tour de France. Luistert hij gewoon naar de NOS heeft hij gezegd. Maar kon ons blijkbaar niet horen. Want schudde met zijn hoofd en maakte duidelijk dat hij geen communicatie had. Daarvoor in de koers is hij inmiddels weer teruggepakt door de voorposten van het peloton. Op de vierde plek daar zien we Dennis van Winden hij Rijdt ook een goede koers tot nu toe. En aan, ja, daar vooraan gaat het nog steeds goed met die kopgroep. 55 seconden hebben ze. We zien Thor nu uit aan kop van het peloton. Hij moet gaan sleuren, de oud-wereldkampioen. Hij moet gaan werken voor zijn ploegmakers. Misschien wel voor een herboren Philippe Gilbert. Eén melding nog. Fabian Cancellara naar het ziekenhuis afgevoerd. Waarschijnlijk met een sleutelbeenbreuk. We ja, gaan Rotterdam, Pinoquet. Geert de Groot had vorige week 13 goals. Tim, jij ook al eentje? <laughs> ja, ik heb er één. He. Oh, oh, ik denk niet dat het 13 goals worden vandaag. Hoewel, het is een ontzettend aantrekkelijke wedstrijd, eh, moet ik zeggen, tussen Rotterdam en Pinoquet. Rotterdam heeft vijf minuten geleden de leiding genomen dankzij een benutte van Beustof. De eerste strafcorner werd nog gestopt op de lijn door Lloyd Metzen, de Zuid-Afrikaan. Hij haalde die bal schitterend met zijn stick boven zijn hoofd. Dat mag tegenwoordig uh, weg uit die goal. Maar daarna was het wel weer een strafcorner omdat die bal hoog in de cirkel kwam. Gevaarlijk spel. Dus de tweede strafcorner. Beustoff mocht weer aanleggen vanaf de kop van de cirkel. En toen was Diederik Mars, de keeper van Pinoquet, kansloos. En zo staat Rotterdam terecht gezien de spelbeeld met 1-0 voor. De basketbalfinale in Almere, Leiden tegen Nijmegen, Leon Kersten. De rust tot 11 punten verschil. Na anderhalf minuut waren het 16. De coach van Nijmegen een time-out. Dat is 5 meter bij mij vandaan. Ik zal me niet letterlijk herhalen wat hij zei. Maar hij zei ook wake up, wekte. En dan zelf een zuur. Piep up. Ja, hij kan schreeuwen wat hij wil, maar ik geloof niet dat Nijmegen nog wakker wordt deze wedstrijd. Al kan het nog wel, nu nog 5 minuten in de derde kwart, 51, 38. Tussenstanden in de Jupiler League, belangrijk voor de strijd aan kop. Kambuur nog altijd 2-0 voor tegen Zwolle. En dus weer hoop in Rotterdam, waar Sparta met 1-0 voor staat tegen Telstar. Er was een je vroeger, was een winter, dus dat was het echt zo Shinings natuurlijk. Hè? Shining Star, Ferry Maat en zo. Ajax tegen Heracles. Ajax met wat op de borst vandaag, Bastigler? Ja, met uh, fonds gehandicapt en sport op de borst. Dat heb ik nog niet gezegd. Het is trouwens 1-0 bij de wedstrijd Ajax Heracles na een half uur ruim door goal van Theo Jansen. Maar uh, dat staat één keer, eenmalig op de borst van Ajax. Dat is een geste ook weer van uh, de hoofdsponsor Egon, die daar een keer afstand van hebben gedaan. Een uh, fonds om uh, ja, lichamelijke en geestelijke gehandicapten, beperkten, zo u wilt. Wat er te ondersteunen in het bedrijven van sport. Er is een clinic geweest vanochtend en nu mag dat op de borst staan van Ajax. en de rust wordt er nog penalty geschoten, kortom een leuke dag. En dat verdient dan ook wel aandacht. Ajax heeft het in de wedstrijd met dat dus op de borst relatief makkelijk. Want de tegenstander is met het hoofd toch een klein beetje bij de Kuip al volgende week. De bekerfinale Heracles doet hem niet al te veel aan. Gelooft het allemaal wel en ondergaat het min of meer leidzaam. Terwijl nu Vertongen de bal heeft en probeert hem te combineren met Blind zich bedenkt. De bal de andere kant op speelt naar al de wereld. Er zijn nog wel wat mogelijkheden geweest voor Ajax in de voorbije minuten. Wat er ook gebeurd is is dat is geblesseerd naar de kant moest. Het leek me zich niet heel ernstig, maar even verzorging langs de kant... even geprobeerd, daartoe gedacht, toch maar niet. En Lucoki die vorige week tegen PSV in de basis stond, maar niet gelukkig speelde... nu voor hem in het elftal gekomen en krijgt nu de bal van Ebesilio Lucoki Vanaf de rechterkant zoekt contact met mensen een linie terug. Ricardo van Rijn, van Rijn die de bal onder zijn standbeen langshaalt... en dan Lucoki bedient in de diepte, maar de paas is veel te scherp... en komt in de handen van Pasveer, die zo even nog geschrokken zal zijn ook, Pasveer. Want hij kwam in botsing met Jan Vertongen, werd nog even behandeld aan de schouder... en je Voelde eigenlijk iedereen bij Heracles opveren van oeh het zal toch niet. Hoewel in de halve finale stond natuurlijk ook Telgenkamp in het doel bij Heracles. Maar toch je eerste keeper wil je graag in zo'n bekerfinale laten spelen. Maar de schade voor hem valt mee. Maar zo kijkt Heracles en zo kijkt denk ik heel Almelo een beetje naar deze wedstrijd. Nu is Bos wel boos. Wat niet voor het eerst zegt Rienstra. Ik, ik trap eens een bal naar voren van achteruit. Maar doet dat zo ongeconcentreerd dat die bal via de buitenkant van zijn schoen zomaar over de zijlijn dwarrelt. Bos staat, maakt een wegwerpgebaar en maakt duidelijk aan zijn ploeg dat er wel grenzen zijn aan het landlendige. 38 minuten, 1-0 door Theo Jansen. Voor we naar RKC gaan, Twan. Het is, in de eerste divisie gaat, gaat het maar door. hè? Ja, nee, precies. Zwolle inmiddels op een 3-0 achterstand tegen Cambuur. Derde doelpunt voor Cambuur werd gemaakt door Schepers. Het verschil tussen Zwolle en de nummer 2 Sparta is 9 punten met 6 wedstrijden te gaan. Maar het lijkt wel of de Blauwvingers niet willen promoveren. Ja. Nee, vorig jaar was RKC daarvoor verantwoordelijk. En die houdt kamp. En die kijken nu een hele andere kant op inmiddels, hè? Ja, want ze spelen gewoon goed voetbal. Uh, staan 1-0 voor tegen ADO Den Haag. ADO, dat veel uh, slordiger speelt, uh, ook nog geen kans heeft kunnen creëren. Daarentegen RKC Waalwijk had uh, op 2-0 kunnen komen... na een uitstekende actie van Van Peppe... die ook al verantwoordelijk was voor de voorzet van de 1-0 van uh, Nemet. na 23 minuten spelen. Nu ging Van Peppe alleen uh, richting Coutinho. Schoot de bal in de korte hoek, maar Coutinho is een uh, hele goede keeper... en haalde de bal ten koste van de hoekschop eruit. Dat leverde verder niets op. Nu is ADO Den Haag in de aanval met uh, Ebis Smollerik... Aan de linkerkant met Drost in zijn rug. Moet even terug. Smollerek om een voorzet te kunnen geven. Komt die voorzet, immers. En daar, oh, bijna een uh, mogelijkheid tot een schot. Gaat uh, Sherry aan de bal uh, voorbij. Maar het was uh, met name Jens Toornstra die uh, goed in positie stond. En de bal net niet kon schieten op het doel. Naar de goede voorzet van uh, Smollerek. En het goede werk van immers. Eindelijk is uh, Ado Den Haag dat iets laat zien in deze wedstrijd. Want voor de rest is het een uh, beetje klungelen wat uh, de Hagenaars doen. Woutmans zit nog altijd. Voor Ado Den Haag daar is het. Uh... Uh, uh, Ebi Smollerek die kijkt uh, in de diepte uh, als uh, Radosavlevic de bal helemaal verkeerd geeft. En uh, hij is dan wel terug naar een schorsing. Maar hij heeft nog niets kunnen doen in deze wedstrijd. Wat een beetje in het voordeel van ADO Den Haag is in aanvallend opzicht. En nu kan Jeroen Zoet, de keeper van RKC Waalwijk, die nog geen problemen heeft gekend... de bal weer in het spel gaan brengen. 43 minuten gespeeld. RKC Waalwijk door dat doelpunt van Nemet op een 1-0 voorsprong tegen ADO Den Haag. Langzaam gaan we richting, op, uh, richting uh, de Koppenberg in de ronde van Vlaanderen. Sebastian Timmermans, Geo Lippens. Het is onrustig aan de kop van het peloton. Zojuist een demarage gezien met broodje. Met daaromheen aluminiumfolie in de mond. Bazayev van Astana. Assan Bazayev. Hij krijgt Anthony Gillen met zich mee. goede renner trouwens hoor. Die heeft mooie dingen laten zien. Al in het voorjaar. Niet zozeer dit voorjaar, maar de voorgaande jaren. Maar wie ging daar achteraan? Philippe Gilbert in zijn nationale kampioenstrui van België. Hij reed het gat zomaar in één keer dicht. Hij krijgt ook. Björn Leukemans uh, daar met zich mee. Twee mannen zelfs van uh, vakantselij die zomaar meespringen. Maar het peloton is niet ver hoor. Die zitten daar uh, vlak achter het peloton dat uh, toch lang uh, trekt. Uh, veel mannen zijn erbij. Het is uh, geen breed pak meer. Maar het is echt zo'n lang lint geworden. Want ze rijden naar boven op de Auton, op de Kruisberg. Om het maar gewoon in het Vlaams te zeggen. In de straten van Ronsen. En ze rijden nog steeds, dat moeten we niet vergeten, achter die kopgroep aan. De restanten van die kopgroep. Want hebben ze nog steeds een gaatje, Sebastian. Ze uh, zijn nog steeds weg. Ze zijn nog steeds weg. Terwijl wij uh, de wagen van Sky. Die eerder dus een kleine uh, aanrijding had met Steven de Jong erin langs de kant zien staan. Dus die uh, Boris Hagen bijvoorbeeld krijgt straks een ploegleider weer gewoon in de koers. En als ik dan omdraai dan zie ik de kopgroep. En als ik ietsje verder kijk over die brede weg. Na afloop van die hotel. Uh, links afgeslagen. Rond ze weer uit richting het bos. Zie ik uh, die eerste achtervolgers aankomen. Ferrar die keek ook achterom. En die keek dan uh, ook naar die achtervolgers toe. Ze ruiken ze. Ze voelen dat die vlucht, die lange vlucht, er bijna op zit. 200 kilometer hebben ze aan de leiding gereden. Want ze ontsnapten na 10 kilometer. En daar de hotel net hadden we 210 kilometer. Eh, erop zitten nog maar 17 seconden, horen we. Terwijl we nu even in een bosrijke omgeving rijden. De weg gaat nog weer vals plat omhoog. En dan kijk ik nog een keer achterom. Tjalingi zie ik daar nog zitten in voorlaatste positie in die kopgroep. Ik zal zijn naam nog maar een keer noemen. Vorig jaar in Parijs, Robert. Met dank aan een lange vlucht, een mooie. Maar het zit er nu in Vlaanderen waarschijnlijk niet in. Wat gaat niet lang meer duren. Of dan wordt deze kopgroep van 10 teruggepakt. We gaan weer naar RKC tegen Ado Den Haag. Andy. Eindelijk een keer een actie richting het doel van Jeroen Zoet. En Jeroen Zoet moest op een vrije trap van Toorstra handelend optreden. Deed dat goed. De hoekschop daarna wordt tegenkop maar gevangen. ...door uh, diezelfde keeper Jeroen Zoet. Een uitstekende keeper. En uh, PSV wil hem niet voor niets uh, gewoon weer terughalen naar Eindhoven. Uh, we zitten in de slotseconden van de eerste helft... ...waar RGC nu in balbezit is. En 1-0 voor staat door het doelpunt van Nemet in de 23 e minuut. Eén minuutje extra tijd door uh, een paar kleine blessures. En uh, Ruud Brood kijkt eens uh, naar rechts... ...en dan ziet hij uh, geen spelers van hemzelf warm lopen. Dat weet hij zelf tonnen goed. Alleen Vicento van Adel Den Haag die de hele tijd heeft warm gelopen. En nu kan gaan... We horen in de kleedkamer wat zijn taak wordt in de tweede helft. We gaan rusten namelijk met 1-0 in het voordeel van RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag. Het gaat voor Leiden van een hier tegen Nijmegen. Leon Kersten. Ja, nog wel. En dat is vooral uh, ja, eigenlijk Nijmegen dat een rode loper uitlegt. In ieder geval tot nu toe in het voordeel van Leiden. staan 57-44 voor, 13 punten. Maar Nijmegen scoort en ja, er is iets in de wedstrijd gekanteld. Een beetje toch wel. Leiden staat voor en er is weinig aan de hand. Maar eh, Michael Schuurs was het, eh, denk ik, zat met zijn basisspelers. En eh, die wisselden dus een complete bank erin. Marshall, Arts, eh, Greg O. Sokowokkowoo, of eh, hoe je het dan ook uitspreekt. Dimio van der Horst, eh, Henry Beckering. Allemaal spelers die van de bank moesten komen. Die kregen in het derde kwart wat minuten. En er is wat begeistering ontstaan. En van 16 punten zijn we nu terug naar 11 punten. En er is nog een bonusvrije worp voor Markel Humphrey. Speler van Nijmegen. Een goede speler van Nijmegen. En die kan in zijn eentje zo'n wedstrijd doen kantelen. Maar het was dit keer de bank... Die niet zoveel gebruikt wordt over het algemeen door Nijmegen. Die in ieder geval wat teweeg brengt. Ze zijn ja, terug in de wedstrijd. is een groot woord. Maar het verschil is in ieder geval 10 punten. Met nog 40 seconden tot aan het einde derde kwart. Ja, dat, is toch, ja, dat is toch knap. Dat moet ik toch wat toegeven. Want Leiden ja, speelt vrij soeverein. We hebben nu de bal. Er wordt een flinke pres gezet op Cunningham. Maar de bal is over de middellijn. En via Karals, komt hij terug bij Cunningham. En dan moet Leiden proberen een aanval op te zetten. Met hevige verdedigende druk van uh, Nijmegen. Kan ze dus dat een keer uh, volhouden ook, die 24 seconden. Nog drie seconden, twee seconden. Komt de bal onder het bord bij Kennedy en die bal gaat mis. Nou is er nog 16 seconden voor de laatste aanval in dit kwart. En dan geeft Michael Schuurs aan, doe nou rustig, denk na. Ja, en dat ontbreekt er tot nu toe drie kwart aan. Maar die wedstrijd die is nog niet gespeeld. 10 punten verschil, laatste aanval van dit kwart is voor Nijmegen. Lucas Hargrove gaat 1 tegen 1, gaat heel ver van buiten en schiet die ballen niet in. De rebound is van Marcel Aert. Ik vind het een hele stomme optie van die Lucas Hargrove om van buiten te schieten. Maar ja, het is misschien met een beetje fantasie wel een wedstrijd. Leiden tegen Nijmegen, einde derde kwart, 57-47. Gaan we weer naar Ajax tegen Heracles, Van daar wordt nog gespeeld, Bas Tichelen. Grote kans voor Heracles in de slotminuut van de eerste helft. Van de Linden, de aanvoerder, wiens contract niet zal worden verlengd. En dus op zoek moet naar een nieuwe betrekking. Ergens anders kan van dichtbij een hoekschop inschieten. Maar die bal komt op het hoofd van al de wereld. Die heeft geen idee wat hij doet. Maar de bal gaat over het doel. Nieuwe hoekschop. Douarte. Voor het eerst dat Heracles zich daar laat zien. Maar deze bal wordt weggekoppeld door Siem de Jong. En zo voor het eerst eigenlijk ook dat Vermeer het gevoel heeft dat hij serieus meedoet aan deze wedstrijd. Want dat is eigenlijk niet gebeurd. De slotminuut zoals ik zei van de eerste helft. De extra tijd loopt inmiddels. Ajax staat met 1-0 voor door de goal van Theo Jansen uit minuut 25. Lukoki was er nog heel dichtbij de invaller. Die oog, oog stond met Pasveer er ook omheen ging. Pasveer dacht even aan Vitesse uit. En dacht laat ik alsjeblieft mijn handen binnenboord houden. Laat hem er dan maar omheen lopen. Maar Lukoki zag geen kant om de bal vervolgens in het doel te schieten. En nu is de rust. Herikles bijt dus heel eventjes van zich af. In de slotfase. En krijgt via Van der Linde één grote kans. Maar daarmee heeft de Koek voor de proef uit Almelo wel op. Ook Ajax staat voorkomen terecht op voorsprong. Want het was veel sterker en gevaarlijker in het eerste bedrijf. Ruststand in de arena dus 1-0. 1-0 is de ruststand ook in Waalwijk. Bij RKC tegen Ado. Door een goal van Nemet. En eerder vanmiddag eindigt de NEC tegen de graafschap in 2-0. Door goals van Schöne en Cefuik. Vanmiddag om half vijf nog Vitesse AZ. Kijken we nog even naar de Jupiter League. Ruststand bij Cambuur tegen koploper Zwolle is 3-0. Door goals van Van Boksel, Drosten en Schepers. En de nummer twee. Sparta leidt met 1-0 tegen Telstra door een goal van Jeroen Veldmaten. Gaan wij weer een in Rotterdam tegen Pinoquet. De koploper stond voor Tim. Ja, hij staat nog steeds voor. Tom, het is nog steeds 1-0 voor uh, Rotterdam. Dankzij die treffer van Roderick Beustos, zijn 29ste treffer al van dit seizoen. Maar één minuut voor tijd, op dit moment, krijgt Pinoquet een strafcorner. En daar hebben ze natuurlijk voor Justin Reed Ross, de Zuid-Afrikaanse cornerspecialist. Hij legde er al 23 in dit seizoen. Dus zeg maar vlak voor de rust, de kans voor Pinoquet om gelijk te komen. Maar ze hadden daarvoor al gelijk moeten komen. Want Lucas Judge, de spits van Pinoquet, kreeg een paar minuten geleden een enorme kans om de gelijkmaker te scoren. Hij kwam oog in oog met Pirmin Blaak. Maar faalde, want hij pusht de bal heel slap op de leggards van Pirmin Blaak. Nu dus die strafcorner vlak voor rust. De aangeven gebeurt door Lucas Judge. De stop van Madsen. De push van Reed Ross. En het is een doelpunt. Jawel. Wat een schitterende push heeft die man toch in huis. Het is 1-1. En het gelijk wordt het rustsignaal gegeven. Rotterdam Pinocchi is op 1-1. Dankzij die treffer van Justin Reed Ross.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 It's you and me and everybody. even deze plaat onderbreken. John Franka, onze indiaan die naar het songfestival gaat. We zijn tenslotte weer eens aan winnen toe. You and me. Ja, want we gaan even naar het wielrennen. Wat gebeurt er allemaal, Gio? Oei, Verschrikkelijke val van Sebastiaan Langeveld. Uh, hij dacht even slim te zijn. Pakte het fietspad uh, in de afdaling in de richting van uh, Bergum, waar ze zometeen de oude Kwaremond weer op moeten gaan rijden. En uh, Ja, er stond een toeschouwer. Die ziet een aantal renners van de weg af recht op zich afkomen. Dus wat doet hij? Springt naar achter en raakt net nog met zijn uh, voet... raakt hij het voorwiel van Langeveld. Langeveld slaat over de kop en daar ligt hij, hoor. Hij is, uh, hij is wel gelukkig uh, in beweging, maar hij grijpt wel naar zijn schouder... Of naar zijn sleutelbeen. En dan denk ik, ja, het is sowieso einde koers voor Langeveld. Want dit was wel een hele echte valpartij. Sebastiaan Langeveld er dus uit. Fabian Cancellara eruit. Langeveld toch er ook wel misschien wel een schaduwfavoriet. In ieder geval wel een man die het eventueel had kunnen proberen. We weten dat hij langzamerhand in steeds betere doen was. Maar hij gaat het niet doen vandaag. Want hij is uit koers. We hebben één man nog aan kop. Vlak daarachter een peloton. Het is maar negen seconden. Sebastiaan, jij rijdt vlak voor die ene man. Hè? En dat is de Fransman David Bouger. Ja, we kennen hem. Hij heeft heel veel aangevallen in zijn carrière. Hij rijdt tegenwoordig trouwens voor de fdc ploeg Dus rijdt hij helemaal in het wit. En hij is inmiddels dat kleine, smalle weggetje weer ingeslagen... richting de Kwaremond. voor de tweede en voorlaatste keer de Kwaremond. Want we komen straks in volle finale nog een keertje terug. Mooi dat die Boucher als lid van die voormalige kopgroep zich zo laat zien. Maar ja, we verwachten nu dadelijk op de Kwaremond. na toch een half uur, drie kwartier van uh, relatieve rust... Wat betreft de aanvallen van de kopmannen en de schaduwkopmannen... verwachten we toch wel de grote namen vooraan. En mag de koers wat mij betreft wel gaan losbarsten. Maar alhoewel Boucher natuurlijk er wel ook hier toe komt. Wel de credits verdient. We zien in de vette de oude kwaremont weer het kerkje. Bovenop daar op die pukkel. Zo'n steile maar korte pukkel in dat Vlaamse land. Met die kasseien. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik de geparkeerde auto... op die brede weg waar we er net naar beneden denderden. Met 90 kilometer per uur. En waar dus Sebastian Langeveld helaas is gevallen. Boucher is op weg naar de voet van de Quaremont en heeft een seconde of twintig voorsprong op het peloton. En wij gaan praten over de half 1 wedstrijd. NEC, de graafschap. NEC had geen kind aan de graafschap. 1-0 Schöne toen rood voor kaken. 42 minuten onbezuisd inkomen. graafschap wilde sowieso wel weer wat... Uh, ja, op het randje zullen we dan maar zeggen. En Zeefuik uiteindelijk na de rust 2-0. En het gaat dus goed met NEC. Wat klimt en klimt op de ranglijst. Niet meer naar onder hoeft te kijken. En ineens ook in play-off posities kan gaan denken. En dat soort zaken. Frank Snoeks praat daarover met de winnende trainer. Is vaak de winnende trainer de laatste tijd. Adem Alex Pastoor. Als er morgen in de krant staat 13.000 toeschouwers bij deze wedstrijd... dan doen ze eigenlijk eenmaal tekort, want Babos was ook toeschouwer. Ja, enerzijds wel. Aan de andere kant... Uh, uh, vrijwel de hele wedstrijd natuurlijk een uh, grote overwicht gehad. En we hebben de tegenstander uh, toch toegestaan om één keer uh, in een hele gevaarlijke positie uh, te komen. Dat werd een, uh, een bal op de paal. Uh, nou, je kunt zeggen dat is maar één moment... Uh, dat kon er wel heel erg toe doen. Voor het overige was hij uh, uh, inderdaad toeschouwer. Dan komen jullie heel snel op 1-0. Dat is een droomstart. De tegenstander komt met tien man te staan. Het wordt ook vrij snel in de tweede half 2-0. En ik denk het publiek gaat dan zitten van... En nu krijgen we nog een paar doelpunten. Ja. Nou, ik vond ook dat je wel aan de ploeg duidelijk kon zien... dat ze, dat ze daarnaar op jacht gingen. Alleen de manier waarop dat ging... Dat vond ik net even te gehaast. Je zag heel veel spelers die naar mijn smaak te snel op zoek waren naar de laatste paas. ik denk, als je iets geduldiger bent, dan, dan kan het veel effectiever zijn. Wat doelpunten kunnen in, in wat jullie voor ogen staat, plaats in de play-offs hadden, nog een belangrijke rol gaan spelen. Ja, nou, we hebben nu plus twee uit deze wedstrijd gehaald, dus dat is, uh, dat is niet zo slecht. Maar ik vond wel dat... Uh, dat we wat meer hadden kunnen scoren. En wat ik zeg, als we dat uh, met wat meer geduld hadden gedaan... dan denk ik dat je uh, uiteindelijk aan wat minder doelpogingen komt... maar wel kwalitatieve doelpogingen. Dus in plaats van uh, acht kwaliteitspogingen, uh, dan 22 gehaaste pogingen. En ik vond dat dat uh, de uiteindelijke conclusie was. Toch even naar die te kijken. Zeefuik is los, hè? Nou ja, je zei het al, het eerste kwartier, dat was natuurlijk hartstikke goed. Er werd met, met bravoure gespeeld, met veel elan. Verdedigend stond het goed, er werd vlot aangevallen. Het was doelgericht. En uiteindelijk hadden we daar misschien wel twee of drie keer moeten scoren. En, en dat Gennaro hem uiteindelijk maakt, dat, is, dat vind ik heel erg fijn. Maar zijn belang is net zo goed in het meevoetballen. En, en daarover ben ik nog steeds zeer tevreden. Ja, maar het doet je toch deugd, neem ik aan, dat je nummer 9 nu ook doelpunten maakt? Ja, natuurlijk. Het, het, de volharding die we hebben getoond in het blijven werken aan, aan het maken van een goal. Maar ook in het blijven werken aan zijn rol als spits. En, en vooral kan ik het vertrouwen uitspreken door hem te laten staan. Nou, dat betaalt zich uit. En ja, dat is voor het nemen van duurzame beslissingen wel heel erg fijn. Voor mij, maar ook voor hem. Alex Pastoor over kwaliteitsdoelpogingen. En een duurzame ja. beslissingen ook. Ja. Maatschappelijk verantwoord coach is dat. Mark van Bobbel moet uh, ook het tweede duel met Barcelona. in de kwartfinale van de Champions League aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van AC Milan, die de eerste wedstrijd miste vanwege een schorsing. heeft te veel last van een rugblessure om mee af te reizen naar Catalonië voor die wedstrijd van dinsdag. En de Nederlandse tafeltennisvrouwen zijn bij het WK voor landenteams uiteindelijk zestig geworden. Oranje verloor in de strijd om de vijfde plaats met 3-0 van Japan. En Nederland was daar in Dortmund wel als beste Europese land geëindigd. En dat betekent dat Oranje een goede kans heeft op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is nog steeds allemaal een beetje onduidelijk. Die reglementen Nederland kon zich overigens dus wel permitteren om tegen Japan... zonder haar sterkste speelsters te spelen, Ligiao en Lijje... En de Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben de strijd om de Kirishi Cup 2012 afgesloten... met een overwinning op regerend wereldkampioen Griekenland. De equipe van bondscoach Mauro Maugeri. Toonde zich met 10 9 te, te sterk. En Oranje bereidt zich voor op het Olympische kwalificatietoernooi dat vanaf 15 april in Italië plaatsvindt. Daar worden de laatste tickets voor Londen verdeeld. En van Li en Li naar Yao Yi. En dan hebben we het dus over badminton. Want Yao Yi heeft het vins open op haar naam gebracht. Ze versloeg in de finale Michelle Lee. En naar die naam hoort u dat die uit Canada komt. En dat gebeurde in twee games 22-20 en 21-9. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In het water van de Wester-Singel in Leeuwarden drijft een projectiel... dat lijkt op een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog. De omgeving van de Wester-Singel is afgezet. Huizen in de omgeving hoeven niet ontruimd te worden. Maar de gemeente sluit niet uit dat dat later alsnog moet gebeuren. De politie houdt er rekening mee dat het om een 1 april grap gaat... maar neemt uit voorzorg de zeemijn wel serieus. Deskundigen van de explosieve opruimingsdienst zijn ter plaatse. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Ronde van Vlaanderen, Gia Lippens. Het gaat schiften daar aan de voorkant van het peloton. Het is geen mooie uitdrukking, maar dat is het toch echt wel hoor. Er komt afscheiding daar vooraan. En dat is allemaal te danken aan Chavanel die daar het tempo heeft opgevoerd. De man die zo goed in vorm is de laatste weken. En die in ieder geval ook de driedaagse van de pannen heeft geworden. Hij schudt flink op de oude kwarenmond. En Dat betekent dat er achteraan het peloton heel veel mannen vanaf zijn gemoeten. En dat er ongeveer een mannetje of ik denk 25 overblijven. We hebben Chavanel gezien. Sagan, Bonen, Pozzato en Gatto. Ploeggenoten. Boas Hagen, Paulini, Chanel van Summer en van Marken. Ook twee ploeggenoten van elkaar. En Matty Breschel van Rabobank. Er zijn nog een paar man bijgekomen. En vanuit de lucht kan ik zien dat er drie man proberen weg te rijden. Bij die eerste grote groep. We hebben nog 36 kilometer te koersen. Sebastiaan, waar zit jij? Wij staan boven op de Patenberg, Waar we aan het wachten zijn tot we die kopgroep daar aan zien komen. En die groep richting de Patenberg zien rijden. En dan gaan zij beginnen aan die tweede dus via de hotel Alleen die rijden we dan dadelijk vanaf de andere kant op dan de net. En dan komen we weer terug bij de kwaremond en deze Paterberg. Daar zien we in de verte, zien we de eerste groep met rijders aankomen richting de voet van de Paterberg. En daar, Guido, worden ze weer verwelkomd door een enorme mensenmassa. Ja, traditioneel natuurlijk bovenop die Paterberg ook altijd een enorme feesttent. Voordat de kwaremond eigenlijk een beetje toch het zwaartepunt werd van de Ronde van Vlaanderen. Maar de Paterberg stond het altijd al. We zien die drie man weg ik dacht dat het Boasson Hagen was die daarbij zit. Het is in ieder geval een man van Team Sky. En dan kijk ik daarachter en dan zie je toch ook wel weer dat dat achtervolgende groepje... dat dat langzamerhand wordt uitgebreid. Dat er steeds meer mannen bijkomen. Dit is Fletcher hoor. Fletcher. Die is de man die daar meerijdt in dat eerste groepje. Vincent Jérôme. Van, uh, van uh, Europcar zit er ook bij een ploeggenoot van Thomas Leclerc. En ik dacht dat het Paulini was. Dat zijn de drie die wegrijden. En die hebben een gaatje van een meter of 150 op het peloton. En 150 meter is 7 seconden. Trillen en rammelen over de beroemde kasseien van Parijs, Roubaix. Tips van Fabian Cancellara, Servas Knaaf en Roger de Vlaming. Verhalen op en langs de route. Donderdagavond, half tien, Nederland 3. De Hollandsport Special over parijs roubaix parijs roubaix ook wij zijn er natuurlijk bij met NOS langs de lijn Maar nu zijn we ook bij basketbal, Leon Kersten. De bekerfinale, wordt het nog spannend? Leiden-Nijmegen? Ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook leuk gevonden als Nijmegen er ook bij was geweest. Want ja, uh, nog drie minuten. Maar uh, we moeten even dat Gio Lippens dus bij het rennen. Ja, want we zagen daar een uh, rare valpartij, hoor. Eén van de mannen van uh, de ploeg van Carmen die daar uh, eruit rijdt. En het is niet van Summer, want die zie ik daar nog uh, vooraan in die, uh, dat eerste peloton meerijden. Dus het zou van Marken wel eens kunnen zijn. En dan lag ook Degen Kolp op de grond. Degen Kolp, de man van Argos Shimano, die ook uh, gewoon in die eerste groep zat. En uh, dan is het een slagveld, hoor. Maar dan slaat het helemaal uit elkaar. Ik kijk even of ik Tom Bonen kan ontwaren. Is dat de man daar in het lichtblauw die eraan komt naast Sylvain Chavanel? Ik geloof het wel, hoor. De zit er in ieder geval bij. Potsato zit erbij. Chavanel die zit erbij. Van Summeren die rijdt daar gewoon mee omhoog. Dat zijn de mannen die de valpartij hebben kunnen ontwijken. Maar het slaat uit elkaar door een hele, hele domme valpartij op de Paterberg. Leon. Ja, zoals ik zei, het was leuk geweest als Nijmegen er ook was geweest. Nog drie minuten. 73-61. Wordt nu 75-61. Het is een beetje het laatste kwart freelance basketbal. Iedereen probeert maar wat, iedereen doet meer wat. Zeker voor Nijmegen. Leiden eh, is gewoon beter, is gewoon sterker. En die hebben een beetje tempo eraf gehaald. Aan het eind van het derde kwart dacht ik echt nog even van Nijmegen kan er een wedstrijd van maken. Maar aan het begin van het vierde kwart gaf Leiden gewoon gas. En laat ons zien wat voor sterke ploeg het is. Diepe bank, stevig verdedigend basketbal. Veel overleg, rustig. Goede spelverdeler die het spel opzet. De mensen weten te vinden die hot zijn. Zoals de Von Sheppard, die al zijn vierde drie punten van het vierde kwart raak schiet het is een formaliteit nog. Nog 2,5 minuten hier in Almere. En Leiden gaat uh, na het kampioenschap van uh, vorig seizoen nu de beker veroveren. Dat weet ik zeker. Stand 78-61. Tweede helft al begonnen in Waalwijk bij RKC Ado en die? Jawel, met dezelfde spelers als uh, voorrust, dus geen wissels. Ook uh, de stand is nog hetzelfde. 1-0 in het voordeel van Waalwijk voor RKC dus. Doelpunt van Nemet. Het is ook uh, nog geen ander ADO wat ik in de tweede helft in die paar minuten, uh, 4,5 om precies te zijn, die de tweede helft oud is uh, heb kunnen ontwaren, want uh, ADO doet het niet best. Nu met een mazzeltje komt er wel bijna bij Smollerek, maar ik zei het al, Jeroen Zoet is een uitstekende keeper en brengt meteen uh, Nemet in stelling door de bal hard uit te trappen. Nemet in het strafschopgebied en maait compleet over de bal heen en die rollt langzaam over de achterlijn. Nee, het is geen beste wedstrijd. Het is helemaal niet goed zelfs. En zeker ADO Den Haag doet het uh, niet goed. Staat dan ook verdiend op een 1-0 achterstand tegen RKC uit Waalwijk. Ajax tegen Herakles, Tweede helft Bas Stichler. Bij jou wel wissels? Eentje aan de kant van Herakles Thomas Bruns. De 20-jarige nou ja, middenvelder schuine streep aanvaller. Die in de beker nog zo belangrijk was. Is in het elftal gekomen voor Duarte. Dat is de enige wissel. Ajax trapt af. Het fluitje hoorbaar op de achtergrond van Jack van Hulten. En aan de rechterkant heeft Van Rijn de bal gekregen. Oh, die verspeelt hem wel heel knullig aan Everton. En Armatero staat meteen te wijzen dat hij de bal wil. Die komt daarachter, maar dat betekent niet dat hij in de buurt komt van een van de Heracles-spelers. Want Douglas stond er wel op te wachten, maar uiteindelijk staat wereld net in de weg. En is de trap van Alderweireld naar voren niet eens zo ongevaarlijk trouwens. Die komt meteen aan de voeten te liggen van Sime de Jong. Sime de Jong leeft hem wel bij Kwanza in. Zo krijgt Heracles de bal weer terug en is de eerste minuut van de tweede helft chaotisch. Krijgt Overtoom veel ruimte in de middencirkel en kan hij aan de rechterkant Douglas wegsturen. Er komt ook Breukers mee naar voren nu. Douglas nog altijd aan de bal. Behoorlijk op snelheid. Nadat het biedt van Ajax. Geeft de voorzetbal bij de tweede paal. Wordt weggekopt. Tenminste dat dacht ik door Van Rijmen. Die laat de bal stuiteren. En laat hem heel rustig over de zijlijn aan de andere kant lopen. Buiten het bereik van Everton. Zo lijkt het in de eerste 50 seconden van de tweede helft. Of er plotseling heel veel vaart in de wedstrijd zit. Ik vraag me af of dat echt zo zal, zal blijken te zijn. Heracles heeft in de eerste helft... Toch vooral de indruk gewekt dat het graag wil dat de bekerfinale aanstaande is. Dat is dus nog niet helemaal het geval. En dat het deze wedstrijd niet zo belangrijk vindt. Lukoki ontsnapt aan de rechterkant. Lukoki profiteert van de ruimte die de Heer verdediging laat. Schiet ook maar schiet dan tegen Breukers op. En moet genoegen nemen met een hoekschop. Terwijl die wordt uitgescholden door zijn ploeggenoten. Van wie met name Theo Janssen en Ebicilio er toch wel kansrijk voor stonden. En er gewoon een paasje breed had moeten komen. Maar Lukoki wil het helemaal zelf doen. En had de bal moeten afgeven dan staat het bij wijze van spreken gegarandeerd 2-0. Nu slechts een corner voor Ajax. Om te onderstrepen nog even dat Heren Kles in de eerste helft dacht. Nou ja, die bekerfinale is leuker dan deze. Drie overtredingjes slechts van de ploeg uit Almelo in een hele helft. Dat is weinig. Hoekschop weggekopt door Van der Linden. Nee, niet weggekopt door Van der Linde. Ingekopt door al de wereld. En een werkelijk perfecte reflex. Om de bal uit de korte hoek te halen door Pasveer. Blasseert hij zich daar nou een beetje bij. Want hij voelt aan de arm. Maar hij tilt de bal echt nog uit het doel. Want iedereen telde hem al. Dat was een... Prachtige redding, ten koste uiteindelijk van een nieuwe hoekschop voor Ajax... dat de druk er maar weer opzet in het begin van de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor de ploeg uit Amsterdam. Ruststanden uit de mannenhoofdklasse Hockey. Den Bos tegen Hurley, belangrijke wedstrijd onderin, staat 1-1 bij de rust. Scharweide Bloemendaal 0-2, Laren tegen Amsterdam 1-1, Oranje-Zwart SCRC 3-1... en Kampong tegen HGC 2-1 bij de rust. En onze wedstrijd, de topper, Rotterdam, Pinoquet, Tim Steens. 4 minuten bezig in de tweede helft. De stand 1-1. 1-0 werd het door Rotterdam voor Rotterdam door Roderick Weustof uit die strafcorner. We moeten even naar Bas Tichler, begrijp ik. Omdat de 2-0 voor Ajax er toch in zit, via het hoofd van Ebersilio tot stand komt. Naar de hoekschop die Ajax mag nemen. In eerste instantie levert dat niet zoveel gevaar op. Er wordt de bal opnieuw binnengebracht. Wordt er van dichtbij, is het weer Alderwereld trouwens, die van dichtbij kan inwerken. Tenminste, dat denkt hij. Maar daar ligt opnieuw Pas weer in de weg. Die nogmaals laat zien dat hij een goede keeper is. En via de rebound komt de bal dan voor de voeten. Of eigenlijk het hoofd van Ebecilio die namelijk vallend van dichtbij de bal kan binnenkoppen. Bij Heracles denken nog een aantal aan buitenspel, maar dat is het blijkbaar niet. En zo staat er 2-0 op het bord. Ajax tegen Heracles. En dan gaan we van het voetballen weer naar het hockey. Tim. Ja, dankjewel Bas. Ja, we zitten hier uh, te kijken naar die wedstrijd tussen Rotterdam en Pinochet. En ik zei het al, de stand is nog steeds 1-1. We hebben 4 minuten gespeeld in die tweede helft. De gelijkmaker van uh, Pinoquet kwam vlak uh, voor de rust. Dankzij Justin Riedross, de strafkorner-specialist van Pinoquet. En zo is het nog steeds 1-1 in een zeer aantrekkelijke wedstrijd, moet ik zeggen. Beide ploegen spelen vol op de aanval. En dat levert veel kansen op, maar tot nu toe weinig doelpunten. En de wedstrijd is belangrijk voor Rotterdam, want die willen voor het eerst in de geschiedenis een keer die reguliere competitie winnen. En dat betekent dat je je gelijk geplaatst hebt voor de EAL, de Euro Hockey League. Die vanaf volgende week vrijdag hier op dit complex. Uh, uh, gespeeld gaat worden. De achtste finales worden daar gespeeld. En dat doen drie Nederlandse teams mee. Rotterdam, Amsterdam en Bloemendaal. Die gaan dan strijden om de, te proberen in de halve finale te komen van die Euro Hockey League. Nu Rotterdam in de aanval. In de cirkel bij Pinoquet. Maar dat wordt goed weggewerkt door Jesse Majeu. Maar ze krijgen de bal niet weg. Pinoquet. En nu uh, krijgt Rotterdam vlak voor de cirkel een vrije slag. En die wordt genomen door Nick Wilson. Een van de uh, spelers van Nieuw-Zeeland van Rotterdam. Gaat daar goed omheen. Hij krijgt een strafcorner, jawel. Het is een overtreding tegen Nick Wilson. En die strafcorner kunnen we misschien nog wel eventjes meenemen. Want Rotterdam heeft natuurlijk in huis Roderick Weusthof, de strafcorner-specialist. Hij legde er al 29 in en zorgde ook deze wedstrijd voor de eerste doelpunt van Rotterdam. Overleg op de kop van de cirkel welke strafcorner er gespeeld gaat worden. Nou, het lijkt mij duidelijk dat Weusthof gewoon gaat pushen. Concentratie bij Diederik Mars in het doel van Pinoquet. Hij weet Roderick Weusthof tegenover zich. En we gaan even kijken hoe die strafcorner gaat aflopen. Hidde Turkstra gaat die bal aangeven. De stop wordt verzorgd door Willem Hertzberger. En natuurlijk Roderick Weusthof op de kop van de cirkel. Bart de Liefde de scheidsrechter moet even zorgen dat alle verdedigers van Pinoquet achter de lijn zijn. Met Jesse Manieu in het doel en ook Lloyd Metsen, de Zuid-Afrikaan. Die de eerste strafcorner van Roderick Weusthof keurig uithalen met zijn stick. Nu komt de bal, wordt aangegeven door Turkstra. Wordt gestopt, er komt een push van Roderick Weusthof en weer een doelpunt. Jawel, het is 2-1 voor Rotterdam. Wat een fantastische push heeft die Weusthof toch. Het is 2-1 voor Rotterdam, dankzij het tweede doelpunt van Roderick Weusthof. Gezellig daar, maar wij gaan fietsen. Met, dat is het ook wel gezellig, maar wel een hele harde koers zou je langzamerhand kunnen zeggen. Met al die valpartijen, Gio. Het is een harde koers. Het is een chaotische koers. Er gebeurt van alles. Het is hectisch in alle opzichten. Zojuist die valpartij aan de voet van de Paterberg. Het was toch Johan van Summeren die daar eigenlijk een beetje de hekken in gekwakt werd. En de fiets stuitte terug op de weg. En dan zag je Degenkolb op de grond liggen. Je zag Breschel daar de berm in gaan. Een valpartij met grote gevolgen. Want we hebben nu een kopgroep. Een serieuze kopgroep. Met Juan Antonio Fletcher van Sky met Guarneri. Hij is goed hoor. Die Italiaanse sprinter die bij Astana rijdt. Balan zit daar Erbij, voormalig wereldkampioen, dan voor Saxo, Tossato, we hebben Sagan erbij, we hebben drie man van Omega Pharma, Step Terpstra, Nicky Terpstra, de enige Nederlander in die eerste groep, Chavanel, Tom Boonen, dan hebben we Zep van Marken, we hebben Potsato, Paulini en Vincent Jérôme. Maar de voorsprong die ze hebben op een grote achtervolgende groep, ik kijk even, 30, 35 man, is 30 seconden, het kan allemaal nog, Boas Hagen in die achtervolgende groep, Gatto, Gilbert, Leukeman, Jelain, Popovic, Bram Tankink, zag ik daar mee vooraan draaien. Betekent waarschijnlijk dat Breschel daar ook in die grote groep zit. Zij moeten proberen dat gat dicht te gaan rijden naar die kopgroep. En wat gebeurt er daar vooraan in die kopgroep? Gebeurt daar nog iets? Daar wordt nu gedemarreerd door Vincent Giron. moet dat zijn. Want ik zie uh, rennen van uh, Europcar En dat was volgens mij de Fransman die mee was voor die ploeg. Toch niet echt de man die je verwacht in deze fase van uh, de Ronde van Vlaanderen. Maar het is hem uh, wel degelijk hoor op de hotel. Nu dus vanaf de andere kant van uh, waar we dus straks kwamen. En dan heet deze helling de 14e van de dag. Heet dan de Hoogberg in dit geval. En dat er gebeurt dus allemaal in de omgeving van Ronsen. En dan dalen we dadelijk weer af richting Kwaremond. Om voor de laatste keer de Kwaremond en de Patenberg te nemen. Ik kijk achterom tussen de motoren door ik zie trouwens in de vette dat eerste deel van het peloton aankomen en is uh, jerome daar nog altijd alleen weg zo te zien is die dat uh, inderdaad ja jerome nog altijd daar uh, licht aan de leiding als die bijna boven is op de hotel 10 seconden heeft hij op het groepje met bonen met uh, natuurlijk ook Nicky terpstra daarbij een nederlander in die uh, groep terpstra de winnaar van dwars door vlaanderen gaat dadelijk ook rechtsaf op die uh, brede weg wij gaan naar uh, Pas tegen Gelukkig voor Ajax, maar die tellen ook. Na 52 minuten wordt het 3-0 tegen Herakles. Omdat een van richting veranderd schot van Eriksen uiteindelijk pas weer veel te machtig is. Hij schiet van ongeveer de rand van het strafgebied. Ik denk dat het Rienstra is die die bal ongelukkig tegen zijn hakken krijgt. Daardoor komt die bal in de korte hoek en niet in de lange. Nou, daar lag dan net de keeper. Geen kans. dus. 3-0. Daarmee is er aan de spanning in deze wedstrijd definitief het einde gekomen. Eriksen krijgt de bal dan maar. Achter zijn naam voorlopig, maar het is dus een eigen goal van Herakles. Voorlopig denk ik dat het Rienstra is. De wekenfinale bij de basketballers tussen Leiden en Nijmegen. Leon. Nog 20 seconden, De tellen af. 86, 72, Leiden. Ja, Leiden soeverein, kan niet anders zeggen. Goed, uh, niet spectaculair, maar winnen maar is van. Wat voor deze wedstrijd ook met wat mensen van wat maakt Leiden, Leiden nou zo bijzonder. En je kan er niet van winnen. Uh, ze spelen niet echt spectaculair, zij verdedigen het echt een muur. Hij weet in de aanval heel goed de bal rond te spelen. Totdat de vrije man uh, de bal krijgt. En die gooit hem dan meestal heel simpel in. Vaak via het bord. Inside is Leiden heel sterk. En als het nodig is, dan zijn ook de schutters van buiten. Het is natuurlijk de titelverdediger. En uh, nou ja, deze bekerfinale voor Nijmegen de huidige nummer 4 van Nederland. Misschien een opmaat richting een halve finale play-offs met dit Leiden. Leiden is de grote favoriet natuurlijk ook om kampioen te worden. En daarachter Groningen is op dit moment de koploper in de Erevisie. En misschien Den Bosch die ze iets in de weg kunnen gaan leggen. Maar voor mij is Leiden de grote favoriet. Laat het eens te meer zien dat als er finales zijn, als het er echt om gaat... dat die ploeg nog een stapje omhoog kan gaan. En daar dacht Nijmegen deze wedstrijd in ieder geval veel te makkelijk over. Die dachten gewoon een wedstrijdje te kunnen spelen. En dat eerste kwart sloten ze al af met een achterstand van 11 punten. Zeven keer de bal weggegooid. Ja, toen was het gat al geslagen en wat er in kwart 2, 3 en 4 gebeurde... Het moest gebeuren, omdat het nu al ja 40 minuten duurt. Maar de wedstrijd is voorbij en er is helemaal niks op aan te merken. Dat leidde ook de bekerwind hier ten koste van Nijmegen. Eindstand 88-74. Gaan we naar RKC tegen ADO. Niet zo'n geweldige wedstrijd, zei je en die, Maar ja, in Waalwijk zullen ze toch vrolijk zijn voorlopig. Ja, en eens kijken of Maurice Stijn bij die 1-0 achterstand voor Ado Den Haag... ...voorsprong dus voor RKC Waalwijk... ...een gelukkige hand van wisselen heeft, want een dubbele wissel. En nu gaat een derde wissel waarschijnlijk komen. Maar deze derde wissel is noodgedwongen omdat Immers geblesseerd is geraakt. Maar die twee wissels, Vicento en Ami, zijn gekomen voor Saflevic en voor Horvat. En nu dus waarschijnlijk een noodgedwongen derde wissel. Want hij loopt nogal moeilijk, mag ik wel zeggen. Alsof hij drie marathons achter elkaar heeft gelopen... Tim Immers en... Uh, uh, Tim Immers, uh, Lex Immers natuurlijk. Ja. Uh, ja, ja. <laughs> een acteur, Tim Immers. Ja, <laughs> ja, ja. nou deze Immers dus, <laughs> die loopt uh, nogal lastig. Tim Immers en uh, acteur. Ja, ja, maakt het allemaal uit. Uh, het is, uh, hij heeft in ieder geval immers. En, uh, na een uur spelen is het balbezit nu voor RKC Waalwijk. Dat uh, zojuist een mooie actie zag van uh, Nemet, De spits die echt uh, langs alles en iedereen ging. En, uh, maar het uh, doel op een haartje na miste. Nu is er even wat uh, problemen voor RKC Waalwijk in de opbouw. Maar heeft Van Peppe de bal. En Van Peppe die, uh, heeft een uh, goede wedstrijd tot nu toe. Speelt de bal naar Nemet En Nemet, ik heb geen idee wat hij met deze bal wilde. Die rolt tussen het doel en de cornervlag over. De het zegt een beetje genoeg over deze wedstrijd, symptomatisch heet zoiets zo mooi. Uh, het is 1-0 voor RKC Waalwijk en daar is alles mee gezegd. Situatie in de Jupiler League na een kwartier spelen in de tweede helft onveranderd. Dus Cambuur tegen Zwolle op 3-0. En Sparta tegen Telstar 1-0. Gaan we even verder. De ronde van Vlaanderen. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Bovenop de Hoogberg, oftewel de Hoton. Nu van de andere kant dus genomen. Dan weer die gevaarlijke afdaling in de richting van Bergem, Dan weer rechtsaf in de richting van de oude Quaremont. We zagen daar Vesson-Jérôme op kop rijden. Hij heeft 16 seconden voorsprong op de achtervolgers. En zojuist was het even Nicky Terpstra. Die dacht, ik ga achter in mijn eentje. De... Ga ik de achtervolging in. Hij kreeg een paar man met zich mee. Hij kreeg Chavanel met zich mee. Hij kreeg Van Marken met zich mee. En Paulini die ging ook nog mee. Maar inmiddels zijn die vier alweer teruggepakt. Door dat pelotonnetje met de favorieten. En dan ben ik zo benieuwd wat dan de achterstand is van het grote peloton. Want die melding krijgen we nou voorlopig even niet meer door. Zojuist was het 40 seconden. Het grote peloton dat achter die koploper en achter dat achtervolgende pelotonnetje aanrijdt. En met alle macht probeert dat gat dicht te rijden. Veel mannen. Van Sky daar vooraan te zien. Daar in dat grote peloton. Maar ze komen niet echt dichterbij. Sagan die nu weer overneemt. daar Bij de achtervolgende groep. Tom Bono Oh het ziet er fris uit. Wat rijdt hij in een geweldig voorseizoen. Dan zien we Potsato. Dan zien we was het toch Iglinski. En niet uh, uh, de sprinter Guarnieri. Het is Iglinski die daar voor Astana mee rijdt. Paulini, Chavonel en dan de hele rest van het spul. Zij draaien nu ook zo meteen de grote weg op. En gaan dan beginnen aan die afdaling in de richting van de Quaremont. Sebas. Jij zit nog steeds voor die vessel, Jérôme. Ja, we mogen er niet tussen. De verschillen zijn te klein en men is uh, uh, lekker nerveus. Want ja, nieuwe aankomst, nieuwe wedstrijd. Dus zitten we er uh, gewoon lekker voor op de betonbaan. En dan kijk ik achterom en dan zie ik die uh, Jérôme daaraan komen. In dat uh, groen van Europcar. En uh, die heeft 20 seconden momenteel op uh, die achtervolgers. Helemaal alleen dus omgeven door uh, een neutrale motor. En dan door nog wat fotografen die er nu nog bij mogen. En dan draait hij daar. Rechtsaf hij heeft hij wel de wind in het nadeel waaien. Aan de linkerkant van de weg wat beschutting. Maar rechts van de weg nauwelijks beschutting. En laat dat nou net de kant van de, de, de kant zijn waar de wind vandaan komt. Dus dat is nu wel in het nadeel van de eenzame vluchter. De eenzame vluchter Vincent Jérôme... Dus bezig aan de laatste 23 kilometer ongeveer zijn het nog. Van deze Ronde van Vlaanderen. Daar draait dadelijk linksaf de grote baan op. En dan gaan we voor de laatste keer die gevaarlijke afdaling in. En ook voor de laatste keer de Kwaremond en de Paterberg. Nou, even naar Bas Stigler Amsterdam Arena, Ajax, Heracles 3-0, was. Ja, het is wel gepiept. Herakles. Uh, vindt het wel prima ook allemaal. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. Zo waar heeft Van der Linden nog een gele kaart gekregen... omdat hij tegenstander Siem de Jong omver beukte... nadat Ajax dreigde te ontsnappen. Want dat is de enige felheid die we eigenlijk zien in het elftal van de Almelo's. Want nogmaals, de bekerfinale, daar gaat het volgende week allemaal om. 3-0. Jans Ebesilio en de laatste van Eriksen, hoewel dus van richting verandert. We hebben het idee dat dat door Rienstraas gebeurt, Terwijl nu van afstand Ebesilio gaat schieten. Ja, wat heet afstand? Het is een meter of 16. Die bal is nog redelijk in de buurt van het doel gekomen van doelman Pasveer. Maar niet helemaal. En gaat er uiteindelijk overheen. De wedstrijd is natuurlijk totaal gedaan, hoewel de ploeg het andere nog twee beste kansen kreeg in de fase na de 3-0 via Armateros, die het wat lakoniek deed, vond ik nadat hij probeerde de doelman te omspelen. En uiteindelijk de bal er niet langs kreeg. En Everton met een geweldige actie waarin hij na een solo 3-4 mensen van Ajax laat staan. En uiteindelijk de bal in de hoek wil schieten. Maar daar ligt dan Vermeer met een goede reflex in de weg. Maar ja, het is wel gedaan. Het was al niet echt een spannende wedstrijd, maar nu met die stand is het van alle spanning ontdaan. En wordt het normaal gesproken nog een half uurtje. Um, doelpunten tellen vermoed ik hoewel ik me ook kan voorstellen dat Heracles denkt nou ja verliezen vinden we niet zo erg maar met te grote cijfers weer wel dus misschien levert dat dan nog wat spektakel op in de slotfase want je wil je als ploeg een week voor een bekerfinale ook niet naar de slagbank laten leiden Ayers komt weer van Rijn overzicht goede bal hoor van de rechter naar de linkerkant Ebesido in net aan in de trafeltbiet legt de bal breed naar Sim de Jong maar die rekent daar overduidelijk niet op en raakt de bal verkeerd. En zo kan Herikles uitverdedigen. Uurtje op de klok, 3-0 de voorsprong voor Ajax. Rotterdam stond op een 2-1 voorsprong tegen Pinoquet. Nog steeds Tim Steens? Jazeker, het is nog 19 minuten in die tweede helft. Heeft Pinoquet om iets aan die 2-1 achterstand te doen. En het is belangrijk voor Rotterdam dat ze deze 2-1 voorsprong vasthouden. Want ik kijk naar een tussenstand bij Laren Amsterdam. Daar staat Laren met 3-2 voor. Dat betekent dat Rotterdam echt uit kan lopen. Zeg maar, zowel op Pinoquet als op Amsterdam natuurlijk. Om die nummer 1 positie in de reguliere competitie te bemachtigen. Nu een schot voor Rotterdam en een doelpuntje wel. Weer een doelpunt, een uitstekende actie. Het was eerst een schot. Van, moet ik eens even kijken, dat was een van de Nieuw-Zeelanders, Nick Wilson. Hij schoot op Diederik Mars, een rebound gaf hij weg. En toen was zijn landgenoot Steve Edwards die de 3-1 scoorde. Dat betekent denk ik wel dat deze wedstrijd gespeeld is. Rotterdam op een 3 voorsprong tegen Pinocchio. Kennen we dat deuntje van in de Rotterdam? Ja, er wordt veel gespeeld dit seizoen, ook bij Feyenoord gisteren weer drie keer. Maar wij gaan fietsen, want ja, we zitten in de laatste 25 kilometer... en het is volledig ontbrand, Sebastian en Gio. Ja, je kunt zeker niet zeggen dat het een saaie uitvoering is van nee. de ronde van Vlaanderen. Want er gebeurt van alles. Nu rijdt Nicky Terpstra weer weg uit die achtervolgende groep. En we zien ook de grote groep dichterbij komen. 33 seconden nog maar van de koploper van Vincent Jérôme. En die heeft 12 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. betekent dat ze op 21 seconden achter die eerste achtervolgers rijden. En dat betekent gewoon dat het heel erg hard gaat in die groep daarachter. Boasson Haken wordt door zijn ploegmaatstaren naar voren gebracht. Hij is de man die teruggebracht wordt. Allemaal mannetjes van Sky voorop. Veel mannen ook van Vakant die daar vooraan zitten. Natuurlijk, die zijn allemaal de klos geweest bij die valpartij. Hé, hey, en wat zien we nu gebeuren? Nicky Terpstra, die aansluiting krijgt bij Vincent en Jérôme. Sebas? Dat uh, gebeurt er inderdaad. Ze draaien daar uh, rechtsaf. Zijn weer beneden na die uh, gevaarlijke afdaling waar Jérôme helemaal uh, tegen de dranghekken aanreed. Hij zocht het risico op. Maar ja, dat is wel de plek waar je uit de wind reed. Maar Nicky Terpstra, helemaal aan de andere kant van de weg, is er inderdaad bijgekomen. Maar de verschillen zijn klein hoor. En er wordt ook gekeken. We rijden nu door een een soort industriegebied met een uh, grote fabriek aan uh, de rechterzijde. Betekent even lekker helemaal uit de wind. Tempo ruim boven de 50 kilometer per uur. Ja, Nicky Terpstra is natuurlijk ook wel een hardrijder. We gaan voor de laatste keer naar de oude Quaremont met uh, Nicky Terpstra. Mooi dat hij er weer rijdt in de spits van de koers met die zerel. Uh, maar de verschillen zijn klein. Bas in de arena. 4-0 bij Ajax Heracles. Een werkelijk schitterend doelpunt van de Amsterdammers. Waar de combinatie vlotjes en allemaal met één keer raken verloopt tik tik tik bij Heracles staan ze erbij, en kijken ze naar Meer kunnen ze ook niet trouwens en het is uiteindelijk Fernan Anita die het laatste wippertje mag geven na een laatste paasje van Siim de Jong prachtige aanval Fernan Anita wippertje over de keeper het is 4-0. and in June Long enough to bloom Flowers on that sunbeam dress you wore in spring Yeah, yeah The way we left us wrong Why did you drive that bomb home? Jameroquai en 7 days in Sunny June. Gaan we even fietsen bij rio Ronde van Vlaanderen. Rio. Ja, Nicky Terpstra lijkt wel een kat met negen levens. Maar inmiddels heeft hij zijn laatste leven toch echt wel verspeeld. Want hij is nu teruggepakt. Eerst door Alessandro Ballan, voormalig wereldkampioen. En dan door het complete peloton. Want alles is weer bij elkaar gekomen. De complete peloton aangevoerd door Peter Sagan. Dan Bonen. Dan zien we daar Potsato in het wiel. We zien Paolini. We kijken naar Boas van Hagen. Inmiddels ook weer aangeschoven. Dan is het Matty Breschel die daar nog door het beeld schuift. En zo komt de een na de ander voorbij. Terpstra, daar kan een kruis op. ...die heeft veel werk verricht voor de ploeg, die mogen ze dankbaar zijn... ...als het straks allemaal goed afloopt voor de ploeg van Tom Bonen. Maar het is nog niet klaar, hoor. we zitten in de laatste beklimming van de oude Kwaremond. ...op de kasseitjes, dokkeren geblazen, hobbelen geblazen... ...zo rijden ze daar naar boven, 18 kilometer nog maar te rijden... Eén koploper, maar even gaatje van, nou nog geen 100 meter... ...Alessandro Ballan, en daarachter al die andere favorieten, het ligt totaal open. Zometeen de finish natuurlijk van de Ronde van Vlaanderen in Langste Lijn. Even de tussenstanden van de wedstrijden die momenteel bezig zijn. Ajax en staat op 4-0. Goals van Janssen, Ebersilio, Eriksen en Anita. En RKC tegen Adel Den Haag 1-0 door een goal van Nemet Eerder vanmiddag eindigde NEC tegen de Graafschap in 2-0. Goals van Schöne en Zeefuik. En daarmee komen we aan het slot van dit uur van Langs de Lijn. We gaan ons opmaken voor het derde uur. Twan zei het al, de finish van de Ronde van Vlaanderen... de finish van de voetbalwedstrijden... en natuurlijk ook de wedstrijd van de koploper AZ om half vijf bij Vitesse uit. En ik meld u nog dat de wedstrijden in de Jupiler League nog altijd onveranderd zijn. Sparta tegen Telstar staat op 1-0... en de koploper Zwolle staat nog altijd met 3-0 achter tegen Cambuur Leerwarden. Straks om half vijf ook nog aftrap van Vitesse tegen AZ. Kortom genoeg te beleven in Langs Lijn. Lijn. Tot zo. Hoe werkt Nederland?